uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft op de A12 bij Zoetermeer geschoten op een automobilist... die waarschijnlijk dronken was. Hij weigerde aan de kant te gaan voor controle en ramde een politiewagen. Een agent loste een schot. De bestuurder raakte niet gewond. Hij is aangehouden. In verband met het onderzoek... was de A12 bij Zoetermeer een tijdje dicht. In Roermond is een restaurant in vlammen opgegaan. De brand ontstond waarschijnlijk in de bijkeuken. Niemand raakte gewond. De eigenaren, die in het pand naast het restaurant wonen, zijn in veiligheid gebracht. Er kwam veel rook vrij en mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Roermond is nog niets bekend. Bij verschillende steekpartijen in het land zijn vannacht vier mensen gewond geraakt. In Schiedam raakte een man gewond bij een steekpartij in een café. In Eindhoven werd een man met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in een woning was neergestoken. In het centrum van Helmond werd een man op straat neergestoken. In het centrum van Harderwijk raakte iemand zwaar gewond. De daders van de verschillende steekpartijen zijn nog voortvluchtig. De oudste broer van Pim Fortuyn, Martin, is overleden. Zijn andere broer Simon heeft dat bekendgemaakt in de Telegraaf. Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 wierp Martin zich op als woordvoerder van de familie. De laatste tijd zat hij in een psychiatrische instelling. Hij overleed gisteren na een mislukte poging om te ontsnappen. Martin Fortuyn was 73 jaar. De man die 35 jaar geleden probeerde de Amerikaanse president Reagan te vermoorden, is na lange psychiatrische behandeling weer op vrije voeten. De inmiddels 61-jarige John Hinckley wilde met zijn daad in 1981 indruk maken op actrice Jodie Foster, voor wie hij een obsessie had. Reagan werd in de borst geraakt, maar overleefde de aanslag. Dan het weer, bewolkt vooral vanochtend wat regen en het wordt ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en warm, 23 tot 30 graden. Dinsdag en woensdag wordt het nog warmer. Dit is de FM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luisteraars van het programma ZFM Jazz op zondagmorgen. Een van de langst lopende jazzprogramma's van ZFM Radio in Zandvoort. Fijn dat u er allemaal bent. Wij begonnen, ik begon met uh, de tune. Zoals gebruikelijk. Mulder en Mulder. How do you like your acts in the morning? Het programma vandaag is samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer en...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 Erga heet het stuk.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 North Sea Jazz Festival geweest. En we gaan nu naar hem luisteren. met een, uh, een groep waaronder Roy Hargrove op de trompet, Joshua Redman op de tenorsax, Steve Turre op de trompet. En het stuk heet Getting to It.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 En uh, ik ga een stukje laten horen, een van zijn eerste opnamen... dat uh, samen met zijn broer Ruud Jacobs en Wessel Ilken op de drums. Het stuk heet Just a Kick Show.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 en begeleid door een orkest van Rogier van Otterloo, zijn grote maat. En als kern hebben we Pim Jacobs op de piano, Rob Langerijs op de bas, Louis de Lucenet de drums, Ferdinand Povel op de fluit en Karel Schulze op de vibrafoon. En het is een nummer van Jobim Wave. Pim Jacobs, Rob Langerijs, Louis de Lucenet, Carl Schulze. Allemaal zijn ze niet meer onder ons. Wie ook recentelijk is overleden is. Uh, Toet Stielemans, er is heel veel aandacht aan besteed aan dit uh, gebeuren. En ik heb een cd gevonden waarin hij begeleid wordt.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 Met... Toetst Tielemans.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 How to make... Tell them that I love you a lot. zomaar kunnen dat we tijdens dit prachtige stuk van uh, Oscar Petersen heb je met uh, Quiet, Nights, Quiet Nights, dat we dan uh, overgaan op het nieuws, maar daarna komen we nog een uur terug in, in en met ZFMDS op zondagmorgen. Tot daarna dan, zal ik maar zeggen.